Voor degelijke uitvoering en verantwoorde vormgeving beleefd aanbevelend ja en ja We verenigd aan op een gegeven morgen. Ik versta dat u de directeur bent van de verenigde cementfabrieken Grote Man en Kaipoen. Ja? En wat kan ik voor u zijn, meneer Kaiman? Ik bedoel, uh, meneer Grotepoen? Juist, u hebt per 1 november een rekening voor geleverd materiaal gezonden, ja? En die is nog niet voldaan. Hé, hey, wat een onvoldaan gevoel moet dat wezen, hè? Ja, dat begrijp ik. Ach, gaan de zaken zo slecht. Nou, dat is toch logisch? Als u zo van hopig aan de telefoon komt hangen voor die paar centen, dan zit er toch wel om te springen, nietwaar? Of hebt u niks anders te doen? Weinig orders of zo? Nee? Nou, maar vindt u dat nou wel verstandig? Ja, ik bedoel om zo open en bloot telefonisch naar zo'n paar gulden te gaan zitten hengelen. Ja, maakt u zich niet ongerust, zeg. Ik vertel het niet verder, hoor. Bij mij zijn dat soort boze geruchten veilig. Maar stel dan nou eens een keertje dat u een flap uittreft. Nietwaar? Iemand die gelijk maar overal gaat rondvertellen van... Nou, zeg, bij het Verenigd Cement is het wel een paniek hoor. Die bellen het hele land af om de centen. Die zitten zwaar aan de grond, zeg. Reken er maar op dat u binnen twee dagen al uw schuldeisers op de stoep hebt zitten. Zo gaat het toch? Ja, hè? Nee, graag gedaan hoor. Geen dank. Nee, eerlijk, ik zal meneer Biels niet zeggen dat u gebeld hebt, dat beloof ik u. Ja. U wacht het rustig nog een maandje af, heel verstandig. Ja hoor, dag meneer Grootmeloen. En een goede zaken er maar. Zo. Als ik geen vrouwtje was, werd ik een zakenvrouwtje. Ja, ja maar ingewikkeld hoor. Goedemorgen. Morgen, meneer Wils. Morgen. Vind je niet? Wat? Ingewikkeld. Het leven? Dit ook, ook ja, maar, maar relaties. Ik, ik spreek even van relaties. Het ontstaan van spontaan of kwekenderwijs. Dus kan ook twee soorten eigenlijk, hè. Van relaties dan enerzijds zij die aanknopenderwijs spontaan ontstaan. ...en anderzijds de commercieel kundige kwekte. Twee spruiten van ene stam dus. Daar denk ik wel eens over hoe ingewikkeld dat is. Hoe met elkaar verweven vaak, hè. Hoe polyform... Wat zei ik daar? Polyform. Wat betekent dat? Dat weet ik niet. Het zal toch geen hondsdolheid zijn? <lacht> nee, dat is uh, rabies, dacht ik. Nee, nee, nee. Dat ik het doe. Dat ik dat zeg, polyform, mijn onbekend woord... Dat ik dat gebruik, dat zal toch geen hondstolheid wezen? Wel, nee. Waarom? Waarom? <laughs> dat heb ik al lang opgegeven. Vragen naar het waarom, dankjewel. Daar besteed ik mijn tijd niet meer aan. Ik heb het al druk genoeg met de feiten. Zeg, me hier, me hier. Zeg, vier hechtingen die me hier over feiten gesproken En dan mag je alleen nog maar hopen dat het beest gezond is. Ja, niet voor hem dan, voor mij, voor, voor, voor me hier. In materie hoor, relaties... Ontzettend polyform. Ai, ai, ai... Dan gebruik ik het weer... Toch misschien een tik van de hondstolheid... Goedemorgen, of heb ik dat al gezegd? Ja, ja... Ai, ai, ai... Of verstrooid ook... In de gaten houden de symptomen... Begrijp ik dat je gebeten bent? Onder andere... <laughs> zeg maar... Onder andere gebeten... Ach, goed. Ja, laat maar hoor... Hoort erbij bij het vak... Relaties zonder... Kom je nergens in deze branche... Hè. Daar denk ik ook wel eens over... Hè. Of het niet anders kan... Kan niet... Vertel mij maar hoe, spaar is bij aankoop van één huis tweede dag gratis. Is het de brand niet voor, echt niet. Relaties, dat is het enige. Dus ze bijten maar een en draak. Hond van een relatie? Nee, nee, keurige kerel hoor. Oh, je bedoelt de hond van een relatie. Ja, ja, ja. En, en, en wat voor een zeg. Een d'arton de Palut. Ah, met zo'n flinke neus nogal? Ja, betrekkelijk, ja. En van die opvallend kromme poten? Nou ja, pardon? Ja, ja, ja, ja. En dan zo'n mal kort staartje, hè? Zeg, zeg, zou je me even willen vertellen. wat je bij een hoofdcommissaris van politie verstaat onder een malkort staartje? Oh, nee, ik dacht dat het een hondenras was. Een darton de palut? Nee, nee, dat is een mensenras, hoor. Ja. Ah. En niet een van de slechtste, dacht ik. Klassevent, tenminste, met. Mm. Met uniform. Dan zeg je. Ja, ja, heus, ja, ja. Daar staat hij dan even, vind je wel, wel. Nou, nou, piep, piep, ja, ja. Zonder niet hoor. Zonder is het minder, zonder uniform. Nou, dat heb je vaker met die politiemensen hè, in Burger. Dan wordt het opeens uh, worden dat van die wat boerse, witte mannen. Zoiets van: uh, Moeder, naait maar pak je altijd zelf, kan je het zien? Maar in uniform. Piet, Piet, Piet, Piet, Piet, zeg. Ja, de rechts staat op zijn zondags, hoor. En zijn hond heeft jou gebeten. Ja, ja, ja, ja. Rat, zeg, in me hier. Rat, zegt vier hechtings. Ik nee. heb gegild. Hij schuld. In welk opzicht? Misverstand. Verkeerd begrepen. Die arts, chirurg dus, die zegt, uh, zal ik je maar even een spuitje geven? Waaruit ik dus begrijp dat het afgelopen is met me. <tied> Nog in hondse normen denken dus, hè? spuitje geven, het is gebeurd. Dus ik zeg, geef dat maar aan die hond, hè? dat spuitje. En laat wat mij betreft de natuur haar rechten nemen. Typische, bielse mentaliteit, hè. Maar wel een pijnlijke vergissing, hoor. Als zo'n man dan even in alle onverdoofdheid... ...vier stalen krammen door je vlees jaagt, zeg. Dan wil je wel even piepen, hoor. Ik heb gegild. Ja, ja, ja, ja, ja. Zeg maar die hond, waarom weet hij... Wat was de reden? De reden? Uh. De bouw van het nieuwe politiebureau natuurlijk. Anders was het niet gebeurd. Had ik wel vies uitgekeken. Ik en honden. Oh ja, dat behandelen ze vanmorgen in de raad, hè? Zeg, dat zei George. Ja, raadslid George. Rinderman, de fijne compagnon. Wat ik daar al last van heb, dat dat raadslidmaatschap van die man zegt. Ja, <laughs> terwijl hij me toch, ik weet niet wat, zou kunnen toespelen aan orders in die functie. Ja, hij gaat tegenstemmen, hè? Wat? Ja zei die. Waarom? En, nou, omdat het nieuwe politiebureau geprojecteerd is op de plek waar nu het oude jeugd staat, geloof ik. Grote goden, neem ik niet kwalijk dat ik het zeg, zeg. Meneer stemt tegen. Waar ik me dan al voor u me hier laat bijten, daar stemt meneer tegen. En ik maar relaties leggen. Nou, weer met Darton de Palut zelf. Hoe ik het doe, doe ik het. Ja, hoe heb je het dan gedaan eigenlijk? <laughs> ja, vraag dat wel, zeg. Via de Boef. Ah. Zo van, met boeven, vang je boeven. Nee, boef, van Paul, Bol, boef. Oh, koense! Jawel, dat bankbeest, dat ondier, dat helse loeder van Polders. dus. Ach, die lekkere boef. Ja, je, je rat zal je bedoelen, zeg. <laughs> In mijn Pools, rats, zoals hij me zag. Nee. Ja, nou en of zeg, maar ja, ik en honden, hè. Dat accordeert niet, hè. Dat is met een rats. Als het geen kwaliteitshorloge was geweest, had hij, had hij eraf gelegen. Mijn hand, dan... En boeven is juist dat de zo'n lievert. Ja. ja, je moet hem natuurlijk wel eerst even aan je hand laten ruiken. Dat deed ik, dat deed ik, ja. Dat zei Pol ook en dat deed ik, hè. Hij trouwens ook, hè. Volle vijf minuten aan mijn hand staan ruiken, hè. Ik kreeg er een lamme arm van, hè. Pol zegt, euh, als je nou gaat kwispelen, dan is het oké. Okay. Hmm. En waarachter zegt: Zwaai, zwaai met de staart. Zwaai, zwaai. En rats. Ik dacht dat ik stierf, zeg. Ik dacht dat mijn hart stil stilstond, zeg. Maar dat was mijn horloge. Nou, dan neem ik aan dat je lucht hem niet bevallen is. Ha, ja, nee, gooi het even op mijn lucht, zeg. Ja. Bijt ik hem, over lucht gesproken, stinkt als de hel, die kringen, zeg. Maar dat is toch geen reden? Moet je dus voor dag, moet je dus voor de aardigheid gaan ruiken aan een natte hond? Hé? Dat is ronduit walgelijk. Hè? Maar daarom bijt je hem toch niet met een in zijn uurwerk? Nee. Nee. Nee, maar hij wel, ik dacht. Morgen, chef, oh. morgen je vertellen. Hallo. Morgen, Pol. En hoe is het met de bil, chef? Wat zei je precies, Pol? Ik, ik, uh, ik zeg: hoe is het met de bil, chef? Pol, beste Pol, zou je me het grote genoegen willen doen. mijn intieme lichamelijke uiterlijkheden niet al te ongelikt bij de volksnaam te noemen? Oh neemt u me niet kwalijk, chef. Het, het was eruit voor ik het wist, chef. Nee, dat is niet waar, Paul. Je hebt het woord luidkeels herhaald, Paul. Eh, ja, chef, maar in mijn onschuld, chef. je oh, Kom nou, Paul, hè. De samenhang tussen de begrippen... bil en onschuld is toch wel heel ver gezocht, vind je eh, Ja, chef. Als je het maar begrijpt. Dat begrijp ik, chef. Nou, ik niet. Jij niet, nee, dat siert je te helle. Als dame behoor je inderdaad bij het in sprake komen van dit soort mannelijke... Grofheden, onbegrip te Hoe is het met de bil, chef? Waar lijkt het wel op, zeg. Nogmaals, uh, sorry, chef. Al goed, al goed, Paul. Vader is niet boos, vader is alleen maar verdrietig. Maar het kwaad is gesticht, dat wel. Zulke dingen zeg je nou eenmaal niet, Paul. Die kun je denken, maar die kun je niet zeggen. Hoe is het met de bil? Zoiets omschrijf je, Paul. Omzichtig. Om de mensen niet te kwetsen. Is me, is me nu duidelijk, chef. Wel gekozen bewoordingen, Paul. Zo nodig een discreet verwijzend gebaar. Iets van... Uh, en, uh, Chef, hoe staat het nu met uw... Uh... <lacht> Zin afbreken, discreet verwijzend gebaar naar... Naar me hier. Veel beter, chef. Of... Als je het met alle geweld wil zeggen, Bol... ...maak er dan iets van, van om en bij, zo... ...en, chef, iets opgewekt in de tono... een chef, hoe staat het met u, weet wel? Ja, uh, lijkt me meer mogelijkheden tot misverstand in te houden, chef. Ja, jouw punt, jouw punt, Bol, terecht. Uh, dus houden we het maar op discreet verwijzend gebaar naar... ...afgesproken, chef. Incident gesloten, Bol. Ga trouwens uitstekend... ...en dank je nog wel voor je belangstelling. Doet me genoegen, chef. Ja, dat mag ook wel zeggen. Zonder jouw toedoen. stond ik hier niet. Nee, heeft Koen je het leven gered? Nee, ik zeg. zonder zijn toedoen. stond ik hier niet, maar dan zat ik hier. Maar dat kan ik nog wel een week of wat vergeten, zeg, zitten. Chef, u wilde zelf in contact komen met de hoofdcommissaris, chef. Ja, ja. En toen zei ik, meneer Darton de Palu. Is een hondenman, chef. Ja, hondenman, ja. Mijn volgende relatie is een aapmens, vermoed ik. Ik kijk nergens meer van op hoor. En toen vertelde ik van onze club, chef, zaterdagsmorgens, als we daar dan op de hondenwei bij elkaar komen ja. om de jongens af te richten. En dat daar Tom daar ook altijd is met donor. Ja, en zonder donor. Ja, ik weet niet wie die, wie die harder nodig heeft. Ja, maar machtig hoor, chef. Zo'n ja. paar uurtjes werken met die dieren. Uh, Heerlijk. O, en een resultaat, u zou eens moeten zien hoe geweldig boef sinds zaterdag aan de voet ligt. Ja, en aan de Pols doet hij het trouwens ook aardig. Nou, en toen u dat hoorde van de hoofdcommissaris, toen hebt u mij zelf gevraagd, u eens mee te nemen als introducteur. Ja, zegt dat wel, ja. Het noodlot van de zakenman. Krabben en wijten en pikken, maar jongens, het is maar een introductie. Hoi, hoi, nee, nee, daar is hij. Daar is hij. Over dieren gesproken. Ja, zeg, hoe is het met je stuk in de hitte schild eigenlijk? <laughs> hoi, de pols. Zo kan het ook. Hoe is het met de bill maar dan gekruid met een vleugje humor, niet? Kan ook. Zeg, wat zei die eigenlijk? Ik versta die jongen nooit. Frappant is dat toch? Hij vraagt hoe het met uw hitte hitteschild is. Aha. Zeg, als jij denkt dat je alles kunt zeggen, dan is het een misvatting, hoor, Nee, Eef. Nou, nou, nou, niet zo kleinserig, hoor. Man, wat zie jij er slecht uit? Hier, ook, oh, ga maar even lekker zitten. Ja, ja. dankjewel. Dat is beter werk. Ja. Zo zie ik je liever. Ja. Attent, hè, hè, Eindelijk zit... Oh! Nee, Eef. Dat deed je met opzet. Ja. Wat? Ik zeg ja. Nou, Pol, nou, ter helle, bielsje, hè? Nooit liegen tegen omen. <lacht> maar ja, eerlijk als goud. Zo zijn we, ja, ingeboren kwaliteit. Voe, voei me bieltje, zegt me schild. Hoe heet het, met mijn hier dan? Wat hebben wij gelachen, Pol, zaterdag, hè? Oh ja, jij bent ook op de hondenclub, hè? Ja, met wie? Met mijn lieve Pax. Pax, ja, ja. vrede. <lacht> dat noemt een dergelijk roofdier vrede. Ja, ja, jij en honden, hè? Ik weet niet wat dat is. Ik denk dat jouw lucht ze niet bevalt. Ja, mijn lucht hoor. Het ligt weer altijd aan mijn lucht, ja. Daar word ik ook nog een keer beroerd van. Nou, nou zeg je het zelf. Hè? En jij bent eraan gewend, ga jij me na. Ja, ja. Ik was mijn wagen nog niet uit, zeg goed en wel. En waf, daar springt mijn manshoog het vuurspuwend monster plaks op mijn kraag, zeg. En, en jij stond er nog aan te hitsen ook. Ik? Jazeker, ik heb het wel gehoord. Nee. Jij stond te brullen van paxen hier. Nee. En jij, je wees nog de plek aan met de vinger aan ook. Ja, de broekspijp. Jij hebt van een mal, uh, van een mal schaap gevreten. Wat? Ik zei pax. hier. En ik wees van aan de voet. <laughs> nou, ja. dat heb ik niet verstaan. En hij kennelijk ook niet. Nou, dat is dan heel vreemd. Helemaal niet. Ik versta jou ook nooit. Maar als jij geroofdieren nou al niet kan wisselen, nou dan wordt het nog maar achter wel eens tijd om er iets aan te doen, vind je niet? Ja, ja, maar met schreeuwen bereik je niks, hoor, bij die edele dieren. Ja, wel, oom, met zachtheid. Ja, dat is zo, chef. Waarom? Wat Eve daar zegt, chef, dat is een grondregel, hoor. Wat Dank krijgen u. we nou, ja. ze. Ja, ja. De misvatting van de buitenstaande, chef. Schreeuwen en slaan, denken ze. Maar zet dat eruit je hoofd. Slaan, ja, maar dan sla je ze wel dicht. Zachtheid. Uitsluitend. Zachtheid. Ja, oh wat bij zachtheid, ja. Nou begin je toch wel even aan alles te twijfelen, zegt de Helle. Je moet er eens voor de aardigheid gaan kijken. Oh, doe ik vast. Lijkt ja. mij enig. Ja, nou, zeg enig. Jawel hoor. Of dat enig is, dan heb je toch nog nooit van je leven over zachtheid gesproken, hè? ...tussen kies, hè? Dan heb je toch nog nooit van je leven... ...zo'n stelletje krijzende sadisten... ...bij elkaar gezien, hoor, Pol. Misvatting, chef, met permissie... ...alweer ja. de lekenbeoordeling... ...die ongecoördineerd brullen verward ...met het kort, duidelijk bevel, chef... ...wat die dieren nodig hebben. Pax, heer, in die zin. Ja, ja zeker, Paul, natuurlijk hoor. Mooi gezegd, hoor, man. Wat je er al niet van breien kan... ...van je primitieve beulsinstincten... ...het kort, duidelijk bevel, chef. Ah, dat was dan het volgende... ...waar ik mee kennis maakte te helpen. Paul stelt me even voor, aan meneer Darton de Pauluut, zeg, menselijk, niet waar. dat ik blijf al wat links. Want ik denk, die hond, die grijpt me natuurlijk. Chris, heet die die hond. Chris. Ja, Chris, zeg maar anti-Chris. <lacht> dat ik ben al op mijn hoede, hè, want die hond wil. Maar, je staat zaken te doen, tenslotte dus, ik steek mijn hand uit en ik zeg, aangenaam. Wat denk je dat hij zegt? Nou, eh... Uh... Lig! Nou, ik lach al, zeg. <lacht> kort, scherpe bevel, Paul. Lig! Als iemand zich staat voor te stellen, zegt, Lig! Ik lach meteen. Ja, maar dat was tegen Christje. Ja, maar die bleef staan, zeg. <lacht> dat is nou het gekke, hè? Over kort, scherpe bevel gesproken, zegt Blijkt dat de leek als door de bliksem getroffen ter aarde slaat, maar die maf gebrulde hond staat vrolijk te kwispelen, zeg. Zoiets van, forceer jij je keel maar daarboven. En die gaat pas door de knieën, als hij een gemene buit van die laars in zijn heup krijgt, zeg. Ja, zo krijg je een leeuw op zijn staart. Over zachtheid gesproken. Nee, chef, nee. Chris, die raakt even van die liggende man van u dus onder commando uit. Hè? En dan is het wel degelijk zaak om hem meteen even tot de orde te roepen. Ja. Anders loop je de kans dat het werk van maanden in dat ene moment te gaat, begrijp je Ja, zeker begrijp ik dat hoor, Paul. <lacht> ja, ik heb de bezetting meegemaakt, wat wil je? <lacht> Zo moet ik mijn relaties kweken te hellen. Pak van 600 ballen, lang uit in de derry, oog in oog met een verschurende robot. Aangenaam, commissaris. Oh, ik heb me gek gelachen. Hier maar, Junt, heb je gek gelachen. Voor zover nog nodig, ja, kort, scherp bevel. Dat gaat er maar van. Ah, ja, en die hond tikt als ze petten, die doet het zeg. Tweet van jou, jink. Als een paal, dat dier. Op een zeker moment brult die commissaris iets van... ...hoi, hoi, hoi, En ik kijk naar die hond, niks. Dus ik zeg, hij reageert niet. Hij zegt, waarom? Ik zeg, op wat u zei. Hij zegt, ik zei niks, ik hoeste. <lacht> maar dat dier hoort maar achter het verschil... Oh, ik dacht juist dat die dieren de plezier in hadden. Ah, natuurlijk, Lien. En dat moet u toch ook gezien hebben, chef? Ja, ja. Dat die jongens daar lopen te genieten, hè? Alleen al die koppen, chef, die lachende koppen. Dat zeg ik, de bezettingstijd, wat we toen afgelachen hebben. Maar dat was dan ook het enige wat je op de been hield, Paul. U ziet het fout, chef. Waarom werken die jongens zo hard, denkt u, hè? Bij het speurwerk, met Pax. Dat hebt u toch zelf ondervonden, chef? Houd erover op. Ja, zeg niet dat Pax geen neus heeft, hè? Best mogelijk, nee, ja. Dat hij nog een neus heeft ook. Maar helaas heb ik hoofdzakelijk. Tegen zijn uh, staart aangekeken bij het speurwerk. Dat was geen opwekkend gezicht, dat kan ik je wel verzekeren. Oh ja, dan leggen ze een spoor uit, hè? En dan gaat zo'n ja. hondengeleider er met zijn hond aan de lange lijn achteraan. Ja, ja. Gaat het zo niet? Dat bedoel ik, chef, u met Pax. En zegt u mij eens dat dat dier niet enthousiast was? Tot in het overdrevene pol. Dat is ook een ervaring, hoor. Ik mocht ook even. Nou, daar sta je dan met aan het andere end van die lijn dat roofdier, hè? Niets vermoedend, ik tenminste. Want hij stond al stiekem te grijnzen, meneer Pax. Neef en Neveve en Pols zijn ergens, weet ik veel waar, een spoor aan het uitzetten. Ik heb geen idee wat er gebeuren gaat. Want niemand vertelt mij iets, nietwaar? Krijgt die Darton de Palut iets in mijn nek van. Oei, oh, nee, wek! Nou, dus ik lach alweer, hè? Schrikreactie. Maar die hond verstaat dat hij moet gaan speuren. Wat je daar ook onder verstaan mag, hè? Dat, daar krijg ik me een ruk aan het touw om mijn pols. En ja hoor, daar gingen we. Daar sleurt meneer de vredesduivel me in volle liggende lengte even diagonaal over de wei, zeg. Ja, als hij eenmaal gaan mag, is hij niet meer te houden, pas. Ontzettend, zeg. Ik dacht dat ik stier heb. Ik denk, ik ga dood of trent Bonken, bonken, bonken door de kluiten, derrie. Laag vliegend over een greppel. Toch nog kansen zien half op de been te komen. holle touw om de enkel. Wat? Voor de verandering weer eens op plat op de rug door de mest. Met uitzicht op het laaghangend wolkendek. Holland, mijn Holland, wat ben je toch mooi? Tja, zeg maar, waarom kon je dan niet loslaten, de touw? Loslaten? Ja. Een biels en loslaten. Kom, kom, zeg. Nooit, dat nooit, zeg. Zo zijn wij dan weer afgericht, hè, nee. Ho, roepen natuurlijk. Ik tegen hem. Ho, ho, jij. ...woord kent hij niet, chef? Nee, nee, inderdaad, dat kent hij niet. Wel monstrumkreet als... ...ah, ja, hap! Hey, je Maar een goed, Hollands, ho! Dat kan hij niet plaatsen, hè? Dat wordt de stakken niet bijgebracht. Een eenvoudig grondbegrip als ho... ...zelfs een paard verstaat, het. Ja, ik, eh, ik zal daar op de club toch eens een balletje over opwerpen, chef. Ja, ja. <lacht> Mijn raadsel... ...waarom voor zulke simpele dingen... En een mensenballetje moet opwerpen, zeg. Nee, dat was je eigen schuld. Dat zei je zelf. Ja, wat moest ik dan? Ik denk, ik gok maar... ...met mijn bovere kennis van dat maanzinnige jargon. Ik gok dan maar, hè. Dus ik brol iets van, eh... Uh... Ah, ja, ja, ja... En hij deed het meteen, de lieve. Ja, nou, en of, zeg, hij deed het meteen, de lieve. Wat? Wat? Ja, weet ik veel wat het betekent, wat ik schreeuw. Over de schutting. Voilà. Over de schutting... 2,50 meter 50. Ja, voor de statistiek schutting van 2,50 meter 50. En hij ging er zo lekker overheen. Ach, hij ging er zo lekker overheen, zeg. En daar ging ik dan even hè, aan de enkel over de schutting te bijeren. Leuk dat mijn klokje, leuk, goed. Oh, zeg, wat verschrikkelijk. En de hoofdcommissaris? Wacht, hè. Pret, hoor. Oh, oh, oh, wat een jool, zeg. <laughs> Om hem een klap op zijn malle gemeentepet te geven, hè. Maar ja, ik hang daar zaken te doen, nietwaar? Dus ik lach, dus ik lach mee. He. Maar met dat pak, zeg. Dat zat hem niet glad, hè, Paul? Nee, nee, maar ik weet niet of u daar nou verstandig aan deed, zeg. Pak? Had u er nog een pak over? Nee, dat pak, dat, dat leren ding. Dat vieze stinkende leren, die, die toestand, zeg. Dat gebruiken ze voor het een en ander. Uh, wist u dan niet waarvoor, chef? Ik, hoe moet ik dat weten? Oh, nee, dan begrijp ik het. Ja, nou, het enige wat ik begreep was. dat meneer me zo nodig nog een kunstje moest flikken. meneer de hoofdcommissaris. Ik denk, akkoord. ik gun je de pret. ik hijs me er wel in. In het leren pak. In het leren pak. Nog geen idee, ik, hè. Ik zeg, en nou, hij zegt, nou ga je hollen. Ja, nou ga je hollen. Ja. Op zichzelf al een merkwaardige opdracht, dus hè. Maar goed, relaties kweken, je weet het. Dus hollen maar weer. Ik begin het terrein al te kennen, hè? Maar dan. Te. Als ik het niet zelf heb meegemaakt, dan zou ik er nogal twijfelen. Maar dat, dan, dan roept, ik zweer het je, dan roept meneer Koeltjes iets van: Take Takke, takke, it, Tegen zijn helle hond Antichristus. it, takke, it, take hup, zegt it, helle hup. Hup, wat? take dat stuk ongeluk probeert me te grijpen, dat stormt zwijgend op me af en dat slaat zonder een woord zijn stalen kaken in mijn mal. Nee. Ja, nee, precies. Nee, dat dacht ik ook. Dacht je dat ik het geloofde in eerste instantie? Dat nou benen, een politieman in koele bloed is op een verscheurend roofdier afstuurt op een mens? Maar het gebeurt... Je wil het niet geloven, maar je ziet het onder ogen gebeuren. Rang in je mouw. Ik denk nog een bof dat ik die flauwe kulverkleedpartij met dat leer mee ja, heb meegespeeld. Ja, chef, dat is de bedoeling, chef. Natuurlijk, Paul. Het eerlijk is dat de bedoeling. Roei de mensheid maar uit, jongens. Mijn hond moet afgericht. Ah, nee, Aannemer Sap, dat gezeur over de woningnood... altijd eerst mijn hond leren killen. Wat zal jij geschrokken zijn, zeg? Ik, nou, ter helle, dat viel nogal erg mee hoor. Pol, nee wee. Jij hebt zeker geen idee wat zo'n hond kost. Hè? Jij? Ja, uh, nog afgezien van de geestelijke schade, chef. Ach, God, en wat heb je gedaan? Gedaan? Ik ga ja, wat denk ik dat ik doe, zeg? Me een beetje af laten kluiven? Kom, kom, zeg, Wiels. Je had dat gezicht moeten zien, zeg? Van Darton de Polut. Of hij water zag branden. Daar pakt met deze Biels. zijn ras, scharminkel even bij de staart en nekvel. en hup daar zwaait die zijn dure stamboomhond. met wortel en tak. met een boog de plomp in. <lacht> nou, maar dat is een beschamende vertoning, hè? Als er even de trots van je, van je slavenhondenharem. als een versopen kat de wal opkrabbel. en jammer een troost komt zoeken bij Basi Basi. <lacht> er stond wel even iemand zuinig te kijken hoor. onder zijn broeierige gemeentepet. Ja, wat, wat, wat wilt u, chef? In één keer het werk van jaren naar de Filistijnen met Chris. Ja, jongen, ik schaam me diep. Maar wanneer heeft hij je dan gebeten, zeg? Ja, dat was vuil hè. Dat was gewoon heel vuil. Toen ik het uittrok. Dat, dat leer, over vuil gesproken, ah. jammerend aan het basisselaar, ze liggen het er snuffelen. Ik doe heel eenvoudig mijn broek omlaag, van dat pak dus hoor. Dat leer, hè, uit dat spul, plezier gehad, broekie omlaag, en REN! I'm here! I'm here zeg. De volle messen en scharenwinkel raak. Ik dacht dat ik stierf, zeg, ik kon wel krijs Heb ik trouwens gedaan, ook met het oog op mijn relatie dus, hè. Ik denk, hoe harder ik brul, hoe meer ik die man aan me verplicht. Niet waar? Dan denk ik... Ah, Rinderman, mijn compagnon, belt van de raad. Let op, het is erdoor. Verenigd aan de breven wie is een wel goedemorgen. Wat ik, je bron, hij heeft het niet tegen kunnen houden. Ja, George, ja, hier is hij. Meneer Rinderman, zeg, met zijn malle jeugd, honk sentimenten. Ja, meneer Rinderman. Aha, u belt uit de uiteraard... Ah. De bouw van het nieuwe politiebureau, ja. ja. wat zegt u? De raad zit op het punt. Het aan te nemen, zegt u. Ja, wat heb ik u gezegd, meneer Rinneman. Uw argumenten van dat jeugdhond... dat plaats moet maken... Ja, pardon, ik... Uh, ik luister even, meneer Rinneman. <laughs> Grote goden, zeg. Er is zojuist bericht... Er is zojuist bericht binnengekomen, zegt u... dat de leden van het jeugdhond... zojuist het oude politiebureau hebben bezet. Protest... De raad wenst zich over de nieuwe situatie te beraad. Nee, Weef. Moment, meneer Rinneman. Nee, Weef, wat heeft het te betekenen? Het vuile tuin. Precies, zeer juist, nee, Weef. Helder is het hulde. Dat waarschuwt mij niet effe. Zeer juist, uitstekend. Wat zegt Ik versta die jongen nooit. Ik versta geen hond vandaag. Meneer Rinneman, paniek. Alles, alles voor niets, meneer Rinneman. Ik ben namelijk gebeten, weet u, in het schil. En de betrouwen. En de, de betrouwen. Ik ik, ik verstond ermee. Verlouter, doe we meneer inderdaad. Weet u er nog? Nou, ik ik kijk eens. Wat Ik ben... nou <Records>